genomen voor deze sabbat geloof zonder werken is dood probeer nou eens terug te denken hoe je ooit tot geloof gekomen bent en tot de mensen hebben gezegd geloof maar in Yeshua of geloof in Jezus Christus je bent gered en dan zeggen de mensen halleluja ik ben gered maar worden ze geconfronteerd met wat vader gezegd heeft dan zeggen ze, ja daar willen we niks mee te doen hebben nee ik wil wel gered wezen de mensen snappen dus niet dat geloven in de Heer betekent wandelen zoals hij wandelde. We moeten dus navolgers zijn van Yeshua. Zoals hij gewandeld heeft, moeten wij ook wandelen. Want uiteindelijk was Yeshua de enige rechtvaardige op aarde. Alle anderen hebben op zijn minst één keer gezonden. En hebben iemand nodig gehad die rechtvaardig was. Dus buiten Yeshua is er nog nooit een mens geweest die gewoon rechtvaardig was alle gelovigen vanaf Adam en Eva die hebben hun zonde moeten beleden. Daarom zijn ze dus niet meer rechtvaardig. En door het geloof in het offer van Messias wat hij ooit zou brengen, werd ook Adam en Eva rechtvaardig verklaard. Dus er was niemand rechtvaardig van Jeshua. Dus als je nou zegt ik aanvaard Jeshua, ik geloof in hem en nou ben ik gered, Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je moet geloven dat hij voor jou gedaan heeft wat jij niet kon. Dus je zou je moeten bekeren van datgene wat je nou nooit gedaan hebt... door in de wegen te gaan wandelen van de Heer. Dan is het offer van Yeshua is genade van God... maar het wordt opgevolgd door uw werken. Door een rechtvaardig leven te gaan leiden. Nou, Toen ik zo in uh, 1 Koning 8 bezig was... schrijft u maar op 1 Koning 8... want daar ga ik het nu dus niet over hebben. Moet je gewoon voor middag als een, als een soort uh, studieopdrachtje maken... Eén koningen achter gaat Salomo, nadat hij de tempel klaar heeft en gebouwd heeft, zijn eigen paleis gebouwd heeft, gaat dus de tempel inwijden. Dan gaat die man een gebed doen. Nou, als hij wil leren bidden, moet je naar Salomo luisteren, waar hij het over heeft. Uiteindelijk gaat God zijn tempel vullen. Gaat hij erin wonen? Hoe was het ook alweer? Zo. Zijn naam. Wie zou er van mij een huis bouwen, zegt hij. Zelfs de hemel is te klein voor Jaweh. Want hij is geest, hij is zo ontzettend groot, wij hebben daar geen begrip van. Zelfs op de aarde zit hij, dat is de voetbank van mijn voeten. Dan kun je nagaan hoe groot vader is. Nee, zegt hij, in die plaats, in Sion, zal ik mijn naam doen wonen. Dus wat woont er in de tempel? De naam van Jaweh in het allerheiligste. Nou, als die tempel van Salomo, dat is een van de zeven wereldwonderen, die was zo groot en zo mooi, daar woonde dus de naam van Yahweh. Als dat dus is gedaan en dat gebed is over, dan gaat Yahweh spreken. En dan gaan we maar twee stukjes uit voorlezen en dan gaan we andere soorten teksten uit het Nieuwe Testament halen om wat doorkijkjes te maken. Hoe gaan wij nou met onze tempel over? Want dat is natuurlijk de tempel in Jeruzalem. Wij weten dat wij met elkaar een tempel zijn, maar we weten ook voor onszelf dat we een tempel zijn waarin Gods geest woont. Hoe lang wil je Jabes, geest nog in je laten wonen? Of hoe lang wil je doorgaan met rommel in je tempel te stoppen, waardoor de geest van God uiteindelijk zich terugtrekt? Dan loop jij nog te roepen, ik geloof in Jezus, ik geloof in Jezus, maar je zit helemaal vol met onreinheid. En dat kan echt niet. Je kan dus niet leven met onreinheid, ook al vind je het lekker om ernaar te kijken en het nog misschien te praktiseren. Je zal een keus moeten maken, want alleen maar zeggen, ik geloof in Jezus, redt je dus niet. Je zal je moeten bekeren en in zijn wegen moeten gaan wandelen. Durf je de aan op te zeggen? Nou, hou je hart vast. Zet die dan maar vast in de riemen. U vindt het toch fijn hè, om goede dingen te horen? Hè? Want we komen toch met elkaar om brood te eten, of niet? Heerlijk brood eten. Moet eens luisteren. We gaan natuurlijk beginnen nadat hoofdstuk 8 klaar is. En schrijf het nou op en ga het vanmiddag lezen. Je gaat houden van Salomo. Je gaat trouwens niet eens meer snappen hoe in hij in het tweede boek van Salomo, koningen, uiteindelijk de Ashera in de tempel gaat zetten. Daar snap je niks van. Tot die tempels gaat bouwen voor die porno god. Je snapt het echt niet. Omwege van de zonde van Salomo wordt het hele koninkrijk gesplitst in 10 en 2 stammen. Wij zeggen ook, we zijn kinderen van God. En we zitten naar rottigheid te kijken. Eigenlijk moet we zeggen, dit wil ik niet meer. Weg met die veiligheid. Dan mag je zeppen. Het zijn keuzes die je moet maken. Want wat we dadelijk gaan zien, dat is echt heftig. Moet u luisteren. Jaweh die zegt tot Salomo. Ik heb je gebed en je smeking gehoord. Prijs de Heer. Salomo buigt op zijn knieën. Heeft zijn handen op bij het altaar. En die gaat tot Jaweh bidden. En die gaat dingen tegen hem zeggen. U gaat het thuis lezen vanmiddag. Maar dat is heerlijk. Het moet uw eigen gebed gaan worden. Ik heb je gebed en je smeking gehoord. die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt. Ik dit huis. Ik heb dit huis dat gij gebouwd hebt. geheiligd voor mijn. De naam is Jaweh. De tempel die hij gebouwd heeft, zegt hij, die heb ik geheiligd voor mijn naam. Dus als je het over de tempel hebt, heb je het over Yahweh, want daar wordt zijn naam verheerlijkt. Als het over Kees, Gerrit, Willem, Klaas en Henkie hebben, waar heb je het dan over? Over de naam van die personen. Maar wie aanbidden ze in die tempel? Zo zullen wij een tempel van Yahweh moeten zijn. Je zou over niks anders meer willen praten. Luister goed, ik heb dit huis dat gij gebouwd hebt, geheiligd door mijn naam, daarvoor altijd te vestigen. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te alle tijden. Ja, dit is toch waanzinnig mooi. Die tempel is voor hem geheiligd, door hem geheiligd. Hij zegt, mijn naam zal er altijd zijn. Staat die tempel er nog van Salomo? Dat is toch wel triest, hè? Wat zegt Jawe? Hij zal er voor altijd zijn. Dat is toch een belofte of niet? Gods beloften zijn toch ja en amen of niet? Of zouden ze conditioneel zijn? Kent u de uitdrukking conditioneel? Aan voorwaarden verbonden. Dus Jawe komt door zijn geest in ons hart wonen. En dat zegt hij ook. Je komt bij je wonen. Vader en zoon komen samen bij ons wonen. Woont hij dan altijd bij ons? Echt niet waar. Er zijn dus condities waarop die bij je blijft. Maar gaat je tempel niet ontheiligen... want uiteindelijk trekt het hele volk door... en jij zit nog achter in de woestijn... met je gitaar die oude liedjes te zingen... maar het volk van de Heer is lang verder. De wolken zijn al verder getrokken. Dus we zullen moeten opletten... wat laten we in ons hart functioneren. De woorden uit Gods geest, en doen we die ook? Of gaan we van de weg af en we gaan andere dingen doen? Nou, lieve mensen... Het is geheiligd door mijn naam. Door de altijd te vestigen. Mijn ogen en mijn hart zullen er ten alle tijden zijn. Zo gaat het met de Tempel van Salomo. Maar het is een trieste gedachte dat hij er vandaag dus niet meer staat. Hij is weggevaagd. En er is weer een andere Tempel opgebouwd. Herodes. Hoep, die is weggevaagd. 70 na Christus. En nu staat hij. Ik kan de woord niet eens uitspreken. Ja, toch? Dan staat dat alle huis erop. Als er één demon is, dan is het Allah. Omdat Israël ontrouw is geworden. Maar we maken een wonderlijke tijd mee. Israël komt terug op zijn plaats waar die weggestuurd is. Niet omdat ze zo goed gelovig zijn geworden. Maar ze zijn uit de hele wereld, beginnen ze terug te komen. En ze zullen ontdekken wie de Messias is. Echt waar. Ze zullen zich verbazen. Nou zegt vader Jahwe, wat u aangaat, indien. Haha, daar heb je de voorwaarden. Dus Gods beloften die hij geeft, zijn aan voorwaarden verbonden. Indien hij voor mijn aangezicht wandelt, zoals je vader David. Hoe wandelde David? In volkomenheid van hart, in oprechtheid gewandeld heeft. En je doet naar alles wat ik u geboden heb. Hoeveel heeft God geboden? Alleen de tien geboden? Hij heeft gewoon de 613 geboden gegeven. Hoeveel moet ik ervan doen? Ik heb er vorige een keer een grapje over gemaakt. Ja, wij kunnen natuurlijk de geboden voor de vrouwen niet doen. Maar elk woord wat door Yahweh gesproken heeft, is Yahweh's woord. Als je dus afgezonderd wil zijn van de wereld, moet je gewoon doen wat hij zegt. Want zo heilig is zijn tempel. Daarom zegt hij, het is mij een gruwel als jullie varkensvlees eten. Wat zeggen de christenen? Overbehoort ermee. Heerlijk ham, kaas om een broodje. Nou, ik heb mijn leven lang uh, varkens gegeten hoor. Totdat ik snapte dat het God een gruwel was. Ik ben niet gestopt met varkensvlees eten omdat het niet lekker was. Ik heb ervan gesmuld. Maar omdat God zegt: het is mij een gruwel. Daarom zeg je: weg met die boel. Maar God zegt: het is mij ook een gruwel als je geesten van de voorouders oproept. Het is een gruwel. Hij kan niet eens bij je wonen. Wilt u alle teksten weten waar staat dat het gruwel is? In de tien geboden vind je dat niet terug. Het woord gruwel. Want de Heer zegt gewoon doe dat en leeg. Maar als je nou een gebod hebt overtreden. Dan zou je de hele Torah nodig hebben. Om de inzettingen en de rechten te kennen van God. Rechten. Dus ook hoe de rechter erover spreekt en hoe die oordeelt. In dat oordeel kan ook bloedzonde zitten. Of er kan een gewone zonde zitten. Maar er zijn dus allerlei offers voor ingeroepen. Die wij dus nu kunnen terugbrengen op het offer van Yeshua. Maar wat God gaat doen in die tempel van Salomo, dat had hij natuurlijk al lang eerder gedaan in de tent. In de tabernakel. Dit is een herhaling van Zetten. David mocht de tempel niet bouwen, te veel bloed aan zijn handen, en ze zo mochten doen. Hij heeft die schitterende tempel gemaakt, schitterende beloften van God gekregen, en hij is de eerste koning die Asjaar in zijn tempel zet. De meest wijze man. Er is geen wijzere man dan Salomo. Nou, ik hoop dat wij wijzer zijn dan Salomo. Maar naar zijn goede tijd moeten we kijken en als voorbeeld nemen. Hij zegt: David die wandelde in de volkomenheid van zijn hart. Zo willen wij er ook dat onze vrouw ten opzichte van ons wandelt. Haar hele hart volkomen toegewijd aan de man. En de man volkomen toegewijd aan de vrouw. Je moet eens kijken als daar gaat rommelen. Als daar een naar de buurman of de buurvrouw gaat kijken. Het gaat echt niet lekker. Als wij in volkomenheid van ons hart met God wandelen. God ziet alles. Hij begeert onze geest met jaloersheid. En hij ziet ons hele dagen. Hij kijkt naar zijn tempel, want daar is zijn naam gevestigd. Ook in u, ook in mij. Als onze gedachte die kant op gaat, hij weet het direct, God is geest. En wij denken te kunnen schommelen. David was in volkomenheid van hart, in oprechtheid gewandeld. En doe nou alles nadat ik u geboden heb, als gij mijn inzettingen en verordeningen ...in acht neemt. Vindt u het mooi? Inzettingen en verordeningen. Dat gaat verder als tien geboden. Wil je aan de Heer verbonden zijn... ...moet je kijken wat hij zegt. We noemen gewoon de wet van Mozes. Alleen het woordje wet klopt niet... ...maar het is de Torah van Mozes. Echt waar? Dan zal ik... ...dus eerst zegt hij vers 4 in dien... ...en dan zegt hij... ...dan zal ik... Uw koningstroon over Israël voor altijd bevestigen. Bevestigen is vastzetten. Spijker in de muur, dat moet je te bevestigen. Weet je wel? Dan zal ik je troon altijd vastzetten. Zoals ik tot uw vader David gesproken heb. Nimmer zal er een man ontbreken op de troon van Israël. Waar is die man momenteel? En waar is dan het woord van God niet waar? Het woord van God is waar. Altijd waar. Alleen de conditie indien en als dan. Als je daarvan afwijkt, dan kan je aardig lief wezen. je kan de mooiste mens op aarde zijn, maar echt waar, je ligt voor jezelf. Je komt geen stap meer verder. Maar, er komt hij weer. Indien gij u met uw zonen ooit van mij afkeert, dus ouders, het gaat ook om je kinderen. Want als ouders afkeren op een weg die van Gods weg afgaat, dan gaan je kinderen er ook in. Die leren niks meer bij als dat ze wel van jou leren. En ze, zeggen, Ah, maakt niet meer uit joh, het is allemaal anders geworden. Vroeger hadden we Maria, nou ja, helaas, die protestanten hebben ze de kerk uitgeschopt. Maar ja, wij zeggen gewoon, we geloven in Jezus, we zijn gered. Ik heb het ook niet geweten. Maar er komt een periode, dan zegt hij, ik wil horen wat Yahweh zegt. Indien gij met uw zonen van mij afkeert en mij niet volgt... ...mijn geboden en inzettingen die ik u voorgehouden heb niet volbrengt... ...wat zegt u dan? Andere goden gaat dienen en u voor die nederbuigt. Wie van u buigt er nog voor andere goden? Ja, soms wel hè. Je kan er echt mee stoppen. De heer die heeft gezegd, doe dat nou en leef. Er zijn mensen die zeggen, dat kan je helemaal niet... Nou, ik geloof het echt dat we gebrekkig zijn. Maar als de geest van de Heer in ons hart is komen wonen, omdat we verzoend zijn van onze zonden, dan hebben we een kracht in ons die met gemak en met liefde in de wegen van de Heer wandelt. Het is een vreugde om te doen. We hoeven niet meer te zondigen. Hij heeft het over neerbuigen. Weet u wat dat is? Dat is dit, hè? Kent u er een ander woord voor? Ja, aanbidden. Ja. Leuk, hè? Zagach. nederbuigen. Het staat dus in het oude testament 74 keer neerbuigen voor dat woord. 58 keer gewoon buigen. En 35 keer aanbidden. Maken wij nog onderscheid in neerbuigen en aanbidden? Wij zingen met elkaar lofliederen. We prijzen de naam van Yahweh. Maar dat is niet aanbidden. We noemen het aanbiddingsdienst. Maar dat is niet aanbidden. Aanbidden is doen wat hij zegt. Bent u het er mee eens? Durf je armen te zeggen... We kraken aan bidden niet af, hoor. Maar aan bidden is in de grondtaal buigen. En buigen doe je voor je meester. Voor degene die jou bezit. En dan doe je gewoon wat hij wil van je. Als je daarvoor buigt en je doet het, dan gaat het om. Dus aan bidden is buigen voor het woord en doen. Mooi, hè? Wie van u heeft er een werkgever? Wie werkte voor een baas? Of je nou een leuke baas vindt of niet, moet je goed luisteren. Waarvoor heeft die baas je in dienst genomen om voor hem te werken? Hij geeft je daar een salaris voor en daar moet je bepaalde dingen voor doen. Als jij s'morgens op kantoor komt, je loopt bij je directeur binnen, dat kan tegenwoordig. Dan zeg je, beste meneer de directeur, ik ben een schitterende vent. Er is geen knappere deur als u. Als er één deur is, directeur, dan ben jij het. Afijn, dat doe je een kwartier lang. Op een gegeven moment gaat die man toch met zijn arm over elkaar zitten, denk je ook niet? En dan zegt hij, joh, we zijn niet gewoon aan het werk gaan, daar kom je toch voor of niet? Wij denken dat Gods dienst is aanbidden, aanbidden, aanbidden, om maar te zeggen hoe groot God is, maar je doet niet wat hij zegt. Uiteindelijk zal je zat wezen van aanbidden en dan moet je gewoon gaan doen wat hij zegt. Want in het doen van wat hij zegt, daarin ga je zo groeien in je leven. Er zijn miljoenen christenen die aanbidden hem alle dagen, maar ze doen niet wat hij zegt. En ze blijven hun leven lang aan de zonde gebonden, aan dingen die ze niet willen. Ze zeggen, dat wat de geest van God. Ja, je hebt de geest van God. Nou, ik kan niet overwinnen. Lieve mensen, je moet gaan doen wat je schepper zegt. Kun je nagaan wat er gebeurt als je die tweede dag bij je directeur komt? Je gooit weer die deur op. En je zegt, ah, meneer de directeur. En ik oh, we hebben die man weer. Ja? Nou, dan krijg je dat kwartier niet de kans binnen vijf minuten te zeggen, die gaan je werken. En dan kom je de derde dag binnen, gooi je die deur open... zeg je directeur, ga eruit, zegt die, ga je werk. Dan moet je je eens voorstellen hoe je staat tegenover je schepper. Als je weer met je handjes omhoog komt... en overdag doe je dus niet wat hij zegt. Dan voel je je op een gegeven moment niet meer prettig. Maar onthoud maar aanbidden is buigen en doen wat hij zegt. En dat andere wat wij doen met onze handen omhoog, dat is lofprijzen. Daar eren we de naam van jaren en daar zingen we dingen toen. Van zijn hoedanigheid. Want hij is groot, hij is machtig, hij is trouw. Hij is liefdevol, barmhartig, goede tieren. Snap je het? De bedoeling is dat we dat zeggen tegen hem. Zodat ons eigen hart gaat veranderen. En we in diezelfde dingen gaan wandelen. Wat de karaktereigenschappen van jaren zijn. Heerlijk hè? eigenlijk kan je hier al heel de preek weer mee volbouwen. Hè? Nou zegt hij. Mijn geboden en inzettingen die ik je voorgehouden heb. Als je die nou niet volbrengt. Maar andere goden gaat dienen en je daarnaar gaat luisteren. We gaan de zondag vieren, bijvoorbeeld. Of we gaan toch varkensvlees eten. Of we gaan toch, uh, nou noem het maar op. De geesten van onze voorvaders oproepen. Nou, lieve mensen, God zegt gruwel daarvan. He? Dan zal ik Israël uitroeien. Ook al ben je een Israëliet. Al ben je een zoon van Abraham. En je gaat die rottigheid uithalen, zegt hij. Ik ga je uitroeien. ...want je hebt mij verlaten. Ik zal Israël uitroeien van de bodem die ik hun gegeven heb, dat is Canaan, ...en het huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb, zal ik van me wegstoten. Dus zelfs vader Jahwe zegt, ik schop dat hele huis in elkaar. Want omdat het volk die naam niet heiligt... ...hij zegt, nou, dat kan ik net zo goed wegnemen. Dit huis, zegt hij, zal tot puinhopen worden... Ieder die eraan voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten. Sss, zeggen ze dan. Als ze die puinhoop zien. Zal zich ontzetten en fluiten en zeggen. Waarom heeft Yahweh al zo aan dit land en dit huis gedaan? Wilt u het weten? Dan zal men zeggen, dat is niet Israël. Maar men die daar omheen woont, die zal zeggen. Omdat zij Yahweh, hun God die hun vader uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, en zich daarvoor hebben nedergebogen en die gediend hebben, daarom heeft Yahweh dit onheil over hen gebracht. Dus ook al ben je een Jood, en je wordt ongehoorzaam in de wegen van de Torah, dan geeft die over aan de vijand, gaat dan hun goden maar dienen, buig maar voor die God. Nou, als er één volk geknecht is geworden, is het Israël geweest. 2000 jaar zijn ze weg geweest. Nu beginnen ze pas terug te komen. En nog snappen ze niet hoe dat in elkaar zit. De goede niet erna gesproken natuurlijk. Want er gebeurt heel wat in Israël. God die gaat zijn volk terugbrengen. En ze snappen het nog niet. Dadelijk zullen ze zeggen. Is die dan toch onze Messias als die komt? Ik weet niet hoe het gaat lopen. Maar ik denk dat het schitterend gaat worden. Lieve mensen. Ik wil even door naar Lucas. Even de tempel loslaten in Israël. Dan gaan we even een paar honderden jaren verder. Een heel ander verhaal. Maar als wij de waarheid kennen en we laten andere geesten toe in ons hart. Hoe laat je een andere geest toe? Door de woorden van Satan aan te horen. Mensen zijn wel eens bang van demonen. Wie van u is er bang van een demon? Gelukkig helemaal niemand. Een demon is helemaal niks, wist u dat? In de Griekse taal is een demon gewoon een god. Alleen zijn allemaal goden met kleine geetjes. Ze hebben een god van A, een god voor B, een god voor C, een god van de zon, een god van dit. Als je dus in Griekenland komt en je hebt het over demonen... Dan hebben ze het gewoon over goden. Dus het woord demon stelt niks voor. Maar je leert dan leringen van andere godjes. Als je nou die andere godjes gaat luisteren... Ze moeten over de gnosis, de kennis. Ze zien kennis als god bijvoorbeeld. En ze verlaten het woord van god... Nou, dat is demonenleer. Dus als iemand nou vervuld is van nieuw aids, dan heeft hij demonen. Zijn dat enge gedrochten met gekke tanden en glibberige toestanden? Echt niet waar, dat zijn filmpjes. Maar je hebt dus woorden in je hoofd en in je onderbewuste, die komen van andere godjes. En die moet je met kracht eruit drijven. Je moet gewoon zeggen, wijk die leugen, die moet eruit. Je moet het duidelijk maken dat een mens overtuigd raakt van het woord van God. Dan zie je op een eenvoudige manier wat bevrijding is. Maar het zijn geen enge griezels. Het zijn gewoon de woorden van afgoden. Nou, zodra nou een onreine geest van die mens is uitgevaren... Die onreine geest, dat zijn dus de instructies van al die godjes. Van al die afgoden. Als die nou bij je uitvaart, moet je nagaan wat er gebeurt. Gaat hij de dorp plaatsen om rust te zoeken... En als hij het niet vindt, dan zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis... Waar ik ben uitgevaren en als hij dat komt, vindt hij het geveegd en op orde. Want als Jezus langs is gekomen, bevrijdt hij de mens. Tot wie was hij gekomen? Tot de verloren kinderen van Israël. Wat hadden de verloren kinderen van Israël gedaan? Hadden dus andere woorden tot zich genomen en gebogen voor de afgoder. Nou, die geesten moesten er echt uit. En we hebben gezien dat er hele gekke dingen gebeuren... als die mensen overtuigd raken van zonde en ze laten het los. Ze worden sommigen direct hersteld... Nou, zo zijn er wonderlijke dingen als je gaat zien wat Yeshua doet. Het is belangrijk dat u die afgoden leren uit uw hoofd gaat. Dan raak je vrij van demonen. Luister goed, wat gaat er gebeuren? Dan trekt hij heen, hij neemt zeven andere geesten mee, bozer dan die zelf. Ze komen binnen, wonen daar en het wordt met die mensen in het einde erger dan in het begin. Dus als we de waarheid van het woord loslaten, snap je het? Nou, dat wat je losgelaten hebt, dat komt dadelijk weer terug. Als je dus weer het woord van God losgaat en daar weer in gaat zitten roeren. Het wordt met die persoon erger als daarvoor. Daarom is het zalig om de woorden van God te kennen en ernaar te wandelen. Het geschiedde toen hij deze dingen sprak, Yeshua, dat een vrouw uit de scharen haar stem verheft. En tot hem zeide: Zalig de schoot die u gedragen heeft, en de borsten die gij gezogen hebt. Wil je een geschiedend antwoord? Maar Jezus was er niet klaar mee toen hij dit hoorde. Weet u nu wat hij zegt? Dus hij heeft dat verteld over die onreine geest. Er zijn dus mensen die herkennen dat. En zeggen, tjonge jonge jonge, wat een woord van die man. Zalig, de schoten gedragen gedraagheid en de borsten waar je gezogen bent. Wat moet dat wel niet voor een moeder zijn geweest? Die zo'n kind op de wereld heeft gebracht. Ja, hij was Messias, Yeshua. Dus die vrouw die verheerlijkt Yeshua... Maar iets begrijpen ze nog niet. Moet je luisteren. Zeker, zegt Yeshua, zalig het woord Gods horen en bewaren. Dan zou je dus in die ellende van die demonen niet terecht gekomen zijn. Het is wel mooi als iemand bevrijd wordt van zijn rommel. En dan kan iemand zeggen, oh wat heerlijk dat die broeder is geweest. Ik ben bevrijd van een demon, zeggen ze dan. Ja, moet je kijken wat Jezus zegt. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Dus wat is de boodschap, lieve mensen? Het woord van God moet je horen, Sma en doen. Dat is Sma Israël. Dus horen en doen is aan elkaar gekoppeld. Wees dus niet Oost-Indisch doof. Want dan hoor je wel, maar je doet het niet. We gaan een ander nemen uit Johannes. We gaan eens kijken hoe we nou weer dat geloof steeds maar weer in aanraking komen. Want je zult zien, tussen geloof is geen verschil. Of je nou in het Oude Testament leeft, of in het zogenaamde Nieuwe Testament. We leven maar in één verbond. En dat bloed van stieren en bokken, wat ooit bepaald is, was het symbool van het bloed van Yeshua. Dus het was gewoon het verbond wat zich vernieuwde in het bloed van Yeshua. En anders is het niet. Het is dezelfde God. Het is hetzelfde volk wat hem dient... ...naar zijn geboden en inzettingen. Yeshua zegt... ...hierin is mijn vader verheerlijk... ...dat gij veel vrucht draagt... ...en gij zult mijn discipelen zijn. Hoeveel vruchtjes heb u gedragen? Waar denk je het eerst aan? Bekeerlingen. Hoeveel heb je er al? Duurt te lang. Het gaat niet best met hem. Hoeveel bekeerlingen heeft u? Of is het een leugen wat hij nou zit te vertellen? Ik denk dat hij ons trikert hoor. Het gaat helemaal niet om bekeerling, hè? Want wie bekeert de mens? Het gaat om vruchten. Ja, maar dat is niet blijdschap. Ja, dat zeg ik ook, hij neemt je in de maling. Maar het is een goede inzet, dank je wel hoor. Broer. De vruchten is blijdschap, goede dieren, hij trouw. Want wat is de geest van God? Hoe openbaart hij zich aan Mozes? Dan zegt hij, heren, heren, Almachtig, Barmhartig, Genadig, goede dieren, trouw, gaarne, vergevend. Ja. Nou, hij zegent dat in duizend geslachten. Voor degenen die hem lief hebben. Dus de vruchten in ons leven zijn dat dus helemaal niet. Pas als we Yeshua leren kennen, zonder zijn vergeven, gaan we die vruchten dragen. Dan wordt het een vreugde om u persoonlijk te ontmoeten. Je zegt, joh, ik heb die en die ontmoet. jong, het lijkt wel of ik de Heer ontmoet heb. Kent u dat? Wat mensen dat dan tegen je zeggen? Gelijk de vader mij heeft lief gehad, zegt Yeshua, heb ik. U lief gehad, blijft in mijn liefde. Is dat moeilijk? Hoe had Yeshua zijn vader lief? Geloofde hij in zijn vader? En deed hij wat zijn vader zei? Amen. Geloof je in Yeshua? Doen we ook wat hij zegt? Hij doet precies wat zijn vader zegt. Zou het anders kunnen zijn. Tot we Yeshua lief hebben. Maar de geboden van zijn vader haten. Wie zegt hij jou op? Ja, ik heb Jezus lief, maar ik haat die wet van hem. Of die terreur, die onderwijzing. Dat gaat niet. Dus als hij dat leert in de kerk, dan moet je zeggen, hier klopt iets niet. Dan moet je of die bekeren of eruit gaan. Meestal dat eerste lukt niet. Dan moet je luisteren wat hij verder zegt. Yeshua die zegt, indien komt weer een voorwaarde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Je moet precies doen wat ik zeg, dan blijf ik van je houden. Maar hij zegt het wel. Hij heeft precies gewandeld in wat zijn vader gezegd heeft. En hij bleef in de liefde van zijn vader. Als hij het anders wil, heb hij aangetoond dat je het toch niet zo lief hebt. Gelijk ik de geboden mijn vaders bewaard heb en blijft in zijn liefde. Hier hoef ik niet lang over uit te leggen. Hè? Gewoon aan me zeggen. Ik wil wandelen in de geboden van de Heer. Ja, maar dan zeggen ze in de wereld dat je gek bent. Maakt niks uit, dan ben ik gek op God, hoor. Als ze zeggen, ik ben gek dat je met angst getrouwd bent, dan ben ik mooi gek, maar ik hou van de. Maakt helemaal niks uit. Het is, je liefde moet erop gericht zijn en dan ga je gewoon. Dit heb ik tot u, broeders en zusters, gesproken, opdat mijn blijdschap... Mijn blijdschap, zegt Yeshua, in u zij en uw blijdschap vervuld worden... Als je de voorgangdienst doet. Ja, ja jongens we moeten vervuld worden van die blijdschap. Paulus die noemt het zelfs als een werkwoord. Verblijft u zegt hij. Hoe gaat het verder? Ten alle tijden. Ten alle tijden. En dan? Wederom verblijft u zegt hij. Het is een werkwoord. Ja maar ik ben zo verdrietig. Nou zegt hij verblijt je dan. Ja maar ik ben zo verdrietig. Dan zegt hij nog een keer. Dat kan je alleen maar doen. Als je gelooft in de woorden van Jabe. Dan zeg ik ik voel me wel ellendig. En van mijn vader en moeder verlaten. En van iedereen. Maar ik prijs de Heer vanwege zijn macht en zijn luister. Op hem wil ik gaan lijken. Dan word je helemaal anders als de wereld. Willen we dat? Amen. We willen helemaal anders worden dan de wereld. En Paulus zegt het ook. Ga je, zegt hij, helemaal anders? Ga je op Christus leren kennen. Maar er zijn er velen die zeggen, ik geloof in Jezus Christus. En ze doen hetzelfde als in de wereld. Daarmee maken ze de naam van God een schande. Want er zegt de wereld, nou, er is toch geen verschil tussen de christen en ons. Zij hebben lief die hun lief hebben. Ja, dat doet de wereld ook. Nou, Lucas 6 vers 6. Het is maar één klein tekstje. Wat noemt gij mij, heren, heren, en doe niet wat ik zeg. Wat is het woordje heren, wat betekent dat? Wie zegt het nog meer? Meester, hebben ze wel goed gezegd. Het staat gewoon curios. Dat is meester, dat is een bezitter. Iemand die, iemand die bezit heeft, die... Een land in bezit heeft, die autoriteit heeft over een bepaald gebied en dat is zijn bezit. Dat is een meester, de Curios. Yeshua is onze Curios. Als hij nou onze bezitter is, ja. En je zegt, u bent mijn bezitter. En dan zegt hij, en je doet niet wat ik zeg. Zo zitten de kerken vol vanaf Rome tot hervorming, reformatie, noem op. Ja. Wij hebben er ook in gezeten hoor. En we hadden echt de Heer lief, of u niet? Maar we wisten niet meer dan dat we wisten. We hebben echt geroepen... Heer, we aanbidden u in alle serieuze zaken. We zijn niet leugenaars geweest... maar elke keer kwam je licht tegen. Dan denk je... Hé, hey, het licht gaat nog verder. En dan kom je nog meer licht tegen. Jeetje, jongen, jongen, jongen. En met dat meerdere licht ging je naar je oudste toe. En je zegt, maar eens luisteren, lieve broeder. Dit zegt de Heer. Ja, ze dacht, zo geloven we dat niet meer. Daar hebben we onze regels voor. Kent u die zulke mensen? En dan zeg ik ja, maar de Heer die zegt het... Ja, maar de, de dogma's liggen anders. Dan moet je gewoon zeggen, hou jij je dogma's? Ik ga er even buiten staan. En ik zie nog maar één ding, dat is Torah. Torah is geen dogma, dat wist u hè? Want Torah is zoals de Heer spreekt. En een dogma is zoals mensen spreken. Dus we kiezen voor de Torah en niet voor de dogma. Dan moet je de kerk uit. Helemaal geen probleem. Ja, wat zegt u? Oh, je bent weggestuurd. Dan zeg, met maar jou wil ik niet meer zitten. Jij bent wettisch. Jij stopt voor het reuil licht, dat is wetties. Doen we niet, hè? Matthäus 27, vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt: Meester, meester. Niet een ieder die zegt: Heren, heren. Curios, curios, u bent mijn bezitter. Zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Oh ja, waar was ook weer het koninkrijk der hemelen? Is gewoon hier op aarde, hè? Maar wij luisteren naar onze hemelse vader. Want die heeft uit de hemel op Siene gesproken: Zo is mijn koninkrijk. Als hij het zo doet, dan zal ik je apart zetten van de wereld. Dan gaat de wereld je wel haten. Maar degene die God zoekt, die zal zeggen. Wat een wonderlijke wet hebt dat volk. Wat een wijs volk. Wat zal dat een God wezen. Schitterend is het. Dat was doel van God. Alleen Israël handelde er niet na. Niet een ieder die tot mij zegt. Meester, meester zal het koninkrijk der hemelen binnen gaan. Maar wie doet de wil? mijn vaders. Die in de hemel is. Dus als u zegt, ik geloof in Jezus. Ben je dan in het koninkrijk? Nou, ik wil het nog aanvaarden voor de eerste stap die je gedaan hebt. Als hij daarna gaat wandelen naar de inzettingen van Jaweh, Dan kun je zeggen, hé, hey, die hoort echt in het koninkrijk van God thuis. Is hij dan in de hemel? Nee, dan leeft hij gewoon op aarde. Maar onder de regels van het koninkrijk der hemelen. Hij zegt in vers 22. Velen zullen te dien dagen. Wat is ook weer te dien dagen? Als het oordeel komt. De dag dat je verantwoording moet afleggen. Dat je dan je Heer gaat ontmoeten, je Meester. Want dat oordeel is in de hand gegeven van wie? Van Yeshua. Want hem is alle macht gegeven en het oordeel is hem gegeven. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Meester, Meester, hebben we niet in de naam van Yeshua geprofiteerd? Hebben we ook niet veel boze geesten uitgedreven? Hebben we er wel niet veel krachten gedaan? Dus kijk wat ik gedaan heb. Dit is een van de meest heftige uitspraken om met onze broeders en zusters te delen. Maar het staat er gewoon. Het is Yeshua die het zegt. Hij zegt: als je dan bij me staat, zegt ik zal je openlijk zeggen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, jij werken van wetteloosheid. Het is gewoon radicaal. Je kunt zeggen Jezus, Jezus, en je kunt toch zijn sabbat overtreden. Je kunt zeggen, Jezus, Jezus. En je kan inderdaad geest oproepen. En ze, ik vind het zo prettig. Klinkt zo goed. Je kan dingen doen die we hartstikke lekker vinden. Varkensvlees eten bijvoorbeeld. Ik heb veel varkensvlees gegeten. Maar uiteindelijk zeg je, ja, het is God een gruwel. Dan kap je dit toch mee. Als je in mijn huis je schoenen moet uittrekken. En je bent bij mij gast. Dan kom ik het eerst bord tegen schoenen uittrekken. En dan zeg je, ja Willem, bekijk het maar. Ik kom met mijn klompen binnen. Nee... Als de regels van het huis zijn, dan heb je respect voor de Heer van het huis. De regels in het huis van God, dat zijn de woorden die God zelf gesproken heeft. Zo spreekt de Heer. Dus laat je nooit meer corrigeren door dogma's, maar alleen maar zo spreekt de Heer. Wetteloosheid is helemaal niet zo moeilijk, want dat hoef je aan geen kind meer uit te leggen. Het is gewoon anomia zonder wet. En in wezen staat er geen wet, maar staat het Torah. En de Torah zijn geen tien geboden, maar de Torah zijn de vijf boeken van Mozes. Zo heeft God zijn wil bekendgemaakt voor zijn volk. Dat betekent in de eerste plaats de toestand van zonder wet te zijn. Wat zegt de evangelische wereld? Ja, hallo, maar die wet is weggedaan. We hebben een nieuw verbond. En zo letterlijk nemen ze het. Dat oude is weggedaan. Maar zo staat het er niet. En in de tweede plaats minachting of schending van de wet of wetteloosheid. Zo simpel is het woord. Hebreeën 11 vers 1, als het gaat over geloof. Kent u hem uit uw hoofd? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Wat is geloof? Dit moet je altijd onthouden. Kunt u de ogen dicht doen en het hardop zeggen? Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. Waardoor krijgt u nou hoop in uw hart? Als ik met de boot naar Amerika ga... dan zeg ik tegen mijn vrouwtje... over drie maanden ben ik teruggehaald. Dat is een maand heen en een maand terug. En een maand zaken doen. Die staat echt op de uitkijk aan de kade. Komt dat Schip al aan. Boekje kijken. Ja, hij moet toch vandaag aankomen. Ze heeft hoop dat ik aankom. Maar het schip zinkt onderweg. En waar? Die staat te kou op de kade. Want mijn woord is maar het woord van Wim. Maar als vader ja wat zegt, dan heb je de dus zekerheid van wat hij zegt. En die gaat over onze dood heen. Hij zal zijn woord waarmaken. Hij zal ons opwekken uit het graf. We zullen hem tegemoet gaan en we zullen zeggen, daar is hij. Hem heb ik verwacht. Hij gaat ons zalig maken. We gaan met hem wonen. Snap je het? Wat is geloof de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van dingen die we niet zien? God die zegt dingen tegen ons, gaat op die weg wandelen. Je moet alleen maar gaan wandelen op die weg. Pas daarna ga je ervaringen maken in het geloof. Maar je kan nooit zeggen, zonder geloof ga ik die weg wandelen. Nee, door geloof in het woord gaan we die weg wandelen. Hij zegt, want door dit geloof... ...hebben dus de oudjes een getuigenis gegeven. Dat is Abraham, Isaac, Jacob, dat is Noach, dat is Henoch, Adam... Ook al hebben ze gezonden, David, die hoorde de woorden van de Heer en die zijn gegaan. Dus door geloof, door dit geloof wat zekerheid geeft, is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij ook dat de wereld door het woord gods tot stand gebracht is. Of is het evolutie? Dat gelooft Darwin. Wat Darwin vertelt is een dogma. Er zijn vele mensen die geloven in het dogma van Darwin... Daar heb je geloof voor nodig. Om zulke theorieën te geloven. En dan kan je het nog niet eens op elkaar verbinden, want er klopt geen trol van. Door het geloof verstaan wij dus dat de wereld door het woord van God is tot stand gebracht. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembaar. Nou, zo geloven we het. Zo heeft werd dat geopenbaard. En zo houden we het vast. Het laatste stukje gaan we beginnen. Jacobus. Het is zo mooi als Jacobus begint uit te leggen. Weet u nog aan wie die zijn brieven stuurt? Aan hoeveel stammen? Twaalf? Hij zegt het in zijn brief. Jacobus, aan de twaalf stammen die... In de verzoeking zijn ze waren al twaalf verstrooid hoor. Snap je het? Houd het nou voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Wie van u hebt de hoera geroepen toen die in de verzoeking viel? Zeg het eens eerlijk. Wie hebt gezegd, halleluja, ik val in verzoeking. Echt waar, dat gebeurt niet. Je kijkt om je heen, Goudeling zegt, is er niemand? Is het donker? Ja, het is donker. En je gaat dingen lopen doen die je gewoon niet moet doen. En je kan niet zeggen, ja, ik kon niet tegenhouden. Nee, je hebt een wilsbesluit gemaakt om het te doen. Alleen vind je het niet zo'n beetje een moeilijke tekst? Houdt dat nou voor enkel vreugde. Waar moet je dat vreugde houden? Wanneer gij in vele verzoekingen valt. Ja, je valt er niet in, hè. Maar er komen vele verzoekingen op je weg. En op grond van het woord van jaren, zeg je, daar ga ik niet in vallen. Dat ga ik helemaal niet doen. Ja, gewoon een keuze. En het leuke is, als je één keer overwonnen hebt, denk je zo, dat is onder mijn voet. Waar is de volgende? En dan komt de volgende. Ja, er komt er weer eentje. Maar we gaan die struikelen erop. Het is een vreugde om dus te overwinnen over verzoekingen. Als Jeshua verzocht wordt drie keer door Satan. Nou dat was, uh, nou ja, een eitje voor hem. Satan zegt, joh, maak dan van die steentjes brood. Je hebt toch honger? Hij had het zo gekund. één woord spreken had broodjes. Had gewoon belegde broodjes. Maar hij doet het niet. Wat heb je gezegd? Het staat geschreven. Hij citeerde gewoon Torah. Dus omdat er in Torah staat dat we alleen maar zullen leven van het woord van Yahweh. Daar hij die Satan zo weg. Dus hij wordt drie keer verzocht en drie keer antwoordt hij met Torah uitspraken. U moet de Torah uit uw hoofd kennen. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Aha, nou komt het erop aan. Wat geloof je nou? Dus komt iemand met een broodje ham. Zeggen, ja, laat ik het nou maar nemen, anders maakt die man... Uh, Beschame ik hem, ik zit hier te eten, laat ik dat hammetje maar opeten. Maar dat doe je toch niet? Dan zeg je, lieve man, je hebt het niet geweten, maar ik neem het je ook niet kwalijk. Maar ik eet geen ham, want de schepper van hemel en aarde die heeft daar zijn, uh, zijn gruwel over uitgesproken. Geef maar een broodje kaars. Dan zeggen ze gelijk, oh, dat heb ik niet geweten, ben je soms jood? Nou, dat ben ik niet, maar ik geloof in dezelfde god als de joden. Je hoeft echt niet zielig te wezen, want als u weet dat je iemand op visite krijgt die geen varkensvlees heeft, maak je echt geen varkensvlees klaar. He? Gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. De volgende die zo'n broodje aanbiedt, zeg ik gewoon van tevoren al. Nee, je hoeft niet klaar te maken. Dat eet toch niet. Maar ongeacht welke zonde er op je weg komt, je zegt ik doe het niet. We hebben de geest van God in ons wonen. We hebben Yeshua aanvaard. Amen. Die volharding, hoe komt die volharding? Die komt voort uit de vreugde van het overwinnen van de verzoeking. Daardoor komt volharding. Die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen onberispelijkheid. Dus door die volharding, en nog een keer volharding, en nog een keer volharding, komt hij tot onberispelijk gedrag. En dan zeggen we, jongen, wat een heerlijk kind, hè. Het luistert zo fijn. Dat zegt onze vader ook. Je komt dus tot onberispelijkheid, en in niets ga je meer tekortschieten. Nou, ik zal je niet je hand op laten steken, wie al zo ver gekomen is, maar het is het doel waarnaar we streven. waar. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet. Wat is wijsheid? Ja het wordt wel een beetje uh, hetzelfde steeds. Hè? In de wereld is geen wijsheid. Maar de kennen van de wet dat is wijsheid. De kennen van Torah. Als je David's psalmen gaat lezen. Psalm 119. Hoe verheerlijk die Gods Torah niet. Hij zegt ze is overdenking de ganse dag. Ze maakt me wijzer dan al mijn vijanden zegt hij. Je moet het eens lezen. Maar je moet je eigen naam invullen. Het is een vreugde om de Torah te kennen. Als je namelijk in wijsheid tekortschiet, wat moet je dan doen? Dan moet je gewoon de Torah open doen en gaan lezen. Dan moet je God bidden. Ja, moet je alleen maar bidden, bidden, bidden? Maak me wijs, maak me wijs. Nee, het eerste wat je gaat begrijpen is Torah lezen. Je moet gewoon gaan lezen. Wat wil je zeggen, Johan? Ja? Ja? Nee, dezelfde. Wat God gezegd heeft. Daar moet je vrees voor hebben. Israël stond voor de Sinaï, een hele berg schudden, vuur en donder. En ze stonden met rubberige knieën. Dan zeggen ze uit vrees tegen Mozes, alsjeblieft, ga naar boven toe, want we gaan dood als hij doorhoudt. En dan wordt Mozes een beetje boos, en dat zegt hij dan tegen vader. Nou, zegt hij tegen, vader, tegen Mozes, Maak niet erg, zegt hij. Ik wou dat ze alle dagen zoveel vrees voor me hadden. Dan zouden ze ook niet zondigen. Maar ze zijn hun vrees voor God kwijtgeraakt. En binnen 40 dagen stonden ze een gouden kalf met de blote billen doorheen te hollen toen Mozes terugkwam. En waanzin als je dat leest. Ze hadden hun klederen uitgetrokken en om dat gouden beeld. Dus binnen 40 dagen was het omvallen. Ze waren de vrezen voor jaren kwijt. Ontzag. Ja, ja natuurlijk. Nu zijn ze kwijt. Nou, ik wil niet zeggen dat ze heel de vrezen voor de Heer kwijt zijn. Maar laten ze maar de geboden die ze geleerd hebben, daar in liefde naar handelen. Ze gaan vanzelf ontdekken tot de weg van de Heer verder gaat. Laten we het zomaar houden. Wij veroordelen geen broeders en zusters, maar ze zijn blind gehouden door de dogmatiek. De vrezen des Heeren is rein. Als je dus in wijsheid tekortschiet, dan moet je de God om bidden. En wat is bidden? Alleen maar vragen, vragen. Bidden zijn de woorden van de Heer uitspreken. Leer maar eens hoe Joden bidden. Die spreken alleen maar de woorden van de Heer uit. Hoe groot die is, wie die is. Dat is gewoon Torah proclameren. Je moet meer bidden. Dat is Torah proclameren. Wij vragen om alles. Nieuwe fiets, een bel erop. Een dikke auto. Enfin, uh, als we maar rust hebben in ons huis. Ja, dan moet je gewoon naar Torah gaan wandelen. Echt waar. Je moet de woorden van de Heer proclameren. Vraag het maar. eenvoudig weg en zonder verwijt zal Ja weggeven. Schitterend toch. Als je die woorden gaat zien, dan ga je het gewoon doen. Zo ontvang je uit de handen van Jabe. Wees nou eens daders van het woord, zegt Jacobus 1, vers 22. En niet alleen maar hoorders. Je zou toch jezelf misleiden als je zegt, ja ik hoor het wel, maar ik doe het niet. Dan misleid je jezelf. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die lijkt op een man die zijn gelaten waarmee hij geboren is in de spiegel beschouwt. U kent het antwoord al, hè? Als u smorgens in de spiegel staat... en je loopt weg van die spiegel... weet je dan hoe je eruit zag? Echt niet waar. Je denk oh, zag ik er ook weer uit. Dan kijk weer. Hey, dat is goed, ja. Maar als je, als je maar net een meter weg bent... dan weet je dat niet meer. Dan zeg je, oh ja, hoe was het ook weer? Zo is het nog helemaal. En als iemand zich al heel knap vindt... dan gaan ze nog poeien en andere dingen doen. En of het nog mooier wordt... dan lopen ze weg, zijn ze dan weer vergeten. Ja, zit er nog wat groot? Ja? Zo kijken wij in de spiegel. We moeten altijd maar weer in de spiegel kijken... Maar Jacobus is er niet zo vrolijk over. Hij zegt, want die man, die kijkt wel naar zijn aangezicht waar hij mee geboren is. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en te stond vergeten hoe hij eruit zag. Waarom zegt hij dat nou? Die spiegel. Waarom heb je nou over een spiegel? Hij zegt, jullie kijken in de spiegel en je loopt weg en je bent het weer vergeten. Hij laat die spiegel zien als een tegenbeeld van de Torah. Ja. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die de vrijheid is. Wie is er nou vrij onder ons? Zijn dat degenen die liegen, stelen, bedriegen, overspel plegen, varkensvlees eten en geesten oproepen. Zijn die vrij? Nee, die zijn gebonden aan de afgoden. Maar zij die dus binnen Gods Torah leven, hè, die houden zich aan de wet van de vrijheid. Wie is dan nou vrij? Ja, natuurlijk. Want omdat we de heilige geest hebben, die is uit het woord van God. Als je de woorden van God hoort en je gaat ze doen, blijkt dat je de heilige geest ontvangen hebt. Anders is het niet. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de vrijheid in Torah, en daarbij blijft niet als een vergeetachtige hoorder... ...doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Weet u wat zalig is? Dat is niet je vader die overleden is, vader zaliger zeggen ze dan. Dan denken ze dat hij in de hemel is. Maar schoon gewoon gelukkig. Het is een zaligheid, een geluk om te wandelen naar de geboden van de Heer. Amen? Heerlijk hè? Het laatste stukje? Het is een zegen van de Heer. Echt waar je herstelt naar ziel, geest naar lichaam. We zijn door de afgoden en de demonen die we in ons leven hebben toegelaten, hebben we allerlei kwalen in onze ziel. Onze zielen zijn zo gebonden geraakt, tot zelfs onze lichamelijke problemen eruit voortkomen. Als je vrede krijgt met God, wordt je ziel losgemaakt. Word je bevrijd. En vaak gaat je hele lichaam weer functioneren. Wat baat het, broeders, of iemand beweert geloof te hebben? Wat baat het u als u zegt, ik heb geloof? Als hij geen werken heeft, kan dat geloof hem behouden, zeg het eens eerlijk. Wie kan door het geloof behouden worden? Nee hè? Je kan dus niet door je geloof gered worden. Juist. Amen. Dus je zou wat je gelooft van de woorden van God moeten doen. Als je zegt, ja ik heb het wel gehoord, maar je doet het niet. heb je echt de stekker eruit getrokken. Dan heb je wel een hoop knosses, kennis... Maar je gaat er dwaas mee om. Stel nou dat een broer of een zus gebrek heeft aan kleding en dagelijks voedsel. Iemand heeft gebrek aan een jas en heeft niks te eten. En hij komt bij een gelovige aan de deur. Iemand van u zegt, hé, hey, ga heen in vrede, hou je warm en eet goed. Ja, ik ben een gelovige. Je moet geloof hebben. Hou je warm, kleed je goed. Vindt u dat leuk? Echt niet waar. Zonder hem echter het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dat? Hij heeft juist een jas nodig en een boterham. Maar iemand zegt, ik heb het koud en ik heb niet te eten. Hij zegt, jongen, word warm en ga eten. Deur dicht. Dan heb je getoond dat je geen geloof hebt. Want God heeft gezegd, geef hem te eten, geef hem een jas. En als we later bij de Heer komen in het oordeel, dan zegt hij, goed gedaan, mijn trouwe dienst gerecht. Want toen ik helemaal koud en ellendig voor je deur stond, heb je me een jas gegeven en een boterham. Zo werkt het. Dat is liefde. Dat is gewoon Torah. Zelfs een, uh, een, uh, een Samaritaanse man die snapt wat Torah is. Terwijl een Joodse man geslagen langs de kant van de weg ligt. Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Zitten hier nog mensen met een dood geloof? Nou, het allerlaatste stukje. Zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken. Wie gaat dat doen van ons? Wie gaat van u zijn geloof tonen zonder zijn werken? Dat gaat niet. Nee, zegt hij: Ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken. Want ik geef die jas en dat stuk brood. Gij gelooft dat God één is? Hoeveel is God? En gat is een telwoord, is één. Hij zegt niet ik ben twee en ik ben niet drie. Hij zegt ik ben één. Hij zegt zelfs niet ik ben een eenheid. Hij zegt ik ben enig, uniek. Onthoud het goed, want je hebt veel rare gedachten van mensen. Hij zegt daaraan doet, gij wel. Dat geloven zelfs de boze geesten. Dat God één is. Maar vele christenen geloven dat niet meer. Maar de boze geesten weten het. En omdat ze weten dat God één is, dat hem één is... Die sidderen vorm. Want ze kennen zijn woord en ze weten ook het eind van de rit. En ze proberen vele mensen mee te krijgen naar het einde van hun rit. Maar je zal de woorden van Jaweh moeten kennen om ook die weg te wandelen. Wilt gij weten, dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd? Amen. Toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde... Daaruit kun je zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dit geloof pas volkomen werd uit zijn werken. Abraham, ga je zoon slachten? Hij stond op, laadde hout op zijn rug en hij ging weg om te slachten. Toen zegt God, ik heb gezien dat je me lief hebt. Hij zal aan ons nooit vragen om onze zonen te slachten. Het schrift wordt werd vervuld, dat zegt Abraham geloofde God. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij werd een vriend van God genoemd. U ook? Gij ziet dat de mens rechtvaardig wordt uit de werken en niet slechts uit geloof. Ik hoop dat u het begrepen hebt, dat de tekst echt is. Geloof zonder werken is dood. Nou de Bijbel staat vol hiermee, we hebben nog maar net een uurtje vol. Maar je kan zoveel bij elkaar halen, je snapt niet dat ons algemeen christendom niet naar de wegen van God wandelt. Prijs de Heer voor zijn genade en een fijne Shabbat. In